Twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. Straks ga ik uitgebreid praten met beeldhouwer Caspar Berger. Omdat hij een heel belangrijke prijs krijgt. Namelijk, welke Caspar Berger? Uh, ik krijg de, uh, de Singelarenprijs. De Singerprijs heet het geloof ik. De <lacht> Singerprijs. <lacht> ken, ja. Kende u hem niet? Nee, ik kende hem niet. Ik ken hem niet. Uh, het is heel eervol natuurlijk, ja. om het te krijgen. Maar vooral ook omdat het een uh, mid-career uh, prijs is. Uh, en dat betekent nou dat ik uh, op zijn minst op de helft ben. Dus ik heb nog wel wat uh, te gaan. Dus ja. ik vind het heel eervol. En inderdaad ook belangrijk voor jezelf? Uh, ja, ik heb nog nooit een prijs gehad, dus uh, uh, dit is een belangrijke prijs. De voor mij. première? Ja, precies. We Kom gaan het er af. zo uh, uitgebreid ja. over hebben. Uh, maar we gaan het uh, eerst uh, hebben over uh, een opmerkelijke actie van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. En die we uiteraard vooral kennen van dit soort spotjes. Ontwikkelingswerk is te gewoon een zak geld sturen. Ja, dit soort spotjes kennen we, maar ze komen nu met iets nieuws. Oxfam Novip heeft vier kritische Nederlanders gevraagd om hun projecten te gaan controleren. Namelijk de vraag, wordt het geld van die donateurs wel goed besteed? Nou, hier in de studio is een van hen, Marcel Groeneweg. Goedenavond. Goedenavond. Directeur van een praktijkschool voor voortgezet onderwijs in Den Haag. U gaat in maart naar Zuid-Soedan. Ja, eind maart of begin april. Van 120 mensen bent u geselecteerd. Ja. Vertel, want... Uh, nou, ik denk dat ik mooi in het straatje paste. Namelijk? Want, uh, nou, ze zocht iemand die uh, in ieder geval Engels uh, beheerste. Nou, mm -hmm. Ik heb Engels uh, gestudeerd, dus dat was geen probleem. Iemand die een uh, vrij groot uh, netwerk heeft. Nou, Dat heb ik uh, eigenlijk ste steeds groter sinds ik uh, directeur ben geworden, twee jaar geleden. Um, en ze zocht ook iemand die uh, een beetje beschouwend kan, kan zijn. Nou, Ik heb twee uh, boeken geschreven over mijn leerlingen die ik, uh, die ik lesgeef. Dus ik kan wel uh, schrijven en ook, uh, en ook beschouwen. En was u donateur uh, bijvoorbeeld van Oxfam? Ja, ik ben, uh, ik ben jaren donateur uh, geweest. En, uh, niet alleen? Meer? Nee, nu niet meer. Ik heb, ik geloof, één of twee jaar geleden, ik weet niet meer precies. Uh, ben ik het geld naar de zeehonden gaan brengen. En waar had dat mee te maken? Nou, ik ging gewoon weer, weer iets anders doen. En, uh, dus het was, Ik dacht in eerste instantie misschien niet zo handig om te zeggen, maar ze vonden het eigenlijk wel uh, ja, gewoon goed en eerlijk. Ik zei, ik zei ja, ik ben, wat dat betreft ben ik gewoon denk, gemiddelde Nederlander. Want iedereen geeft denk ik een bepaalde periode geld aan, aan een organisatie. En daarna geven ze misschien weer een tijdje aan iets anders. Was het niet zo dat het stoppen te maken had met een soort kritiek op nee, ontwikkelingsorganisaties? Nee, nee, ik ging gewoon even kijken, oké, okay, waar heb ik dit jaar geld aan uitgegeven? Nou, laat ik weer eens iets anders uh, proberen. Um, dus, uh, u heeft zichzelf opgegeven. Ja. Uh, waarom heeft u dat gedaan? Nou, ik kwam eigenlijk via mijn uh, vrouw uh, Sietje, want die zag het uh, op Facebook staan. En ze zei, "Oh, lijkt me iets voor jou om daar uh, naartoe te gaan. Dus ik heb het eerst even, ik ben niet gelijk uh, gaan reageren. En waarom dan? Wat voor type bent u dan, behalve beschouwend? Uh, nou, ik, uh, ik sta altijd wel open om, om een keer iets anders te gaan doen. En ja. ik, heb, ik hou ook gewoon van reizen. Ik heb uh, heel veel reizen gemaakt. En uh, ja, het ging uh, ook over een school uh, bezoeken. Nou ja, dat is natuurlijk ook iets uh, wat gewoon mijn leven is. Ik zit mijn hele leven al op school. Ja. En, uh, want hebben die het... kinderen u ook? Want u gaat daar dus ook een school bezoeken in Zuid-Soedan, ja, daar bent ja. u nog nooit geweest? Uit? Nee. nee. nee. Um, en daar gaat u dus op een school met Zuid-Soedanese kinderen ja, praten. Ja. Uh, heeft het iets te maken met uw eigen achtergrond nu als, als, uh, als directeur? Nou, ik heb steeds meer kinderen uit Afrika op school. En wat dat betreft uh, komt Afrika eigenlijk met mij tegemoet in plaats van andersom. En nou ja, de kinderen hebben ook wel, wel verhalen waar je even over na moet gaan denken. Wat voor soort verhalen uh, dan? Nou ja, ik weet een voorbeeld, uh, we gaan nog wel eens met onze kinderen gaan. We, ja, ik zeg kinderen, het zijn leerlingen tussen de taal van 18. Maar ik noem het vaak ja. gewoon kinderen. <laughs> gaan we nog wel eens iets doen uh, voor mensen in de buurt. En op een gegeven moment gingen we kerststukjes maken. En die jongen die was stukjes aan het afknippen. En uh, hij zei, ja, ik heb nog nooit kerststukjes gemaakt. Want ik heb wel uh, afgeknipte armen en benen zien liggen. Nou, en dat zei hij even tussen neus en lippen door. Dus uh, daar schrok ik van. Dus ging ik later met hem over praten. Nou, dan kom je niet zoveel verder. Maar hij heeft gewoon heel veel dingen meegemaakt. Sierra Leone kwam niet. En uh, ja, dan dus zit je toch wel even aan het denken. Er zijn kinderen die jij uh, aan de les aan het geven bent. Ja, die komen toch van een totaal andere wereld. En is het zo dat, dat die verhalen maken dat u het belangrijk vindt... om naar zo'n school, naar zo'n project van ja, ook, ja. te gaan? Ja, ook ik, ik heb een, een wereldkaart hangen bij mij op mijn kantoor. En kinderen die ergens anders geboren zijn dan in Nederland... die mogen een, een magneet pakken en hun naam op, het, op de magneet zetten. En, uh, en dan moeten ze wel hun land kunnen vinden. <laughs> en als ze dat kunnen, dan mogen ze een magneet in het land zetten. En toen merkte ik dat ze er heel erg trots op waren. Ook al waren ze zeg maar, alleen maar geboren en na een eerste levensjaar alweer al vertrokken. Mm -hmm. en, uh, en nu heb je dus steeds meer magneetjes in Afrika staan. En ja, ze zijn, uh, zijn ook heel trots dat ze daar uh, vandaan komen. Nou, is het zo dat het idee is van Ox van Novib dat u daar naartoe gaat? U ja. gaat dus naar een school in Zuid-Soedan. Ja. Uh, en dat u daar als een kritische Nederlander... Ja. want dat wordt ook expliciet gevraagd... gaat ja. kijken of het geld goed besteed wordt. Ja. Nou, dan denk ik... oxfam Nou, die heeft toch ook een naam te verliezen. Ja. Dus wat doen ze? Ze zorgen dat het er allemaal picobello uitziet als u daar bent. Ja, nou, dat zou mooi zijn. <lacht> als het ja? ook altijd zo is. <lacht> nee, ik, ik heb het natuurlijk wel zelf ook gezegd. want Ik heb, ik heb het woord stoer gebruikt. Ik, ik vind er wel heel stoer van. Zodat ze iemand naartoe sturen die, die eigenlijk de organisatie... helemaal niet zo, niet zo goed kent. Ja, ik ben me nu heel erg aan het inlezen, omdat ik nu... Uh, natuurlijk uh, interesse erin uh, in krijg. Mm -hmm. um, maar in het maar, inlezen over dat ja, land? Of ja, over ja, de beide, organisatie? Ja, Over het land. Uh, ik bleek uh, al heel veel over het land gelezen te hebben. Want ik heb een enorm dik boek gelezen. In één keer realiseerde ik me dat dat over Sudaan ging. Dat was ik even vergeten. Dat zat dan ergens in mijn achterhoofd. Maar en, uh, en, maar nu ben ik ook weer aan het inlezen over uh, wat, wat voor projecten daar allemaal zijn. Want hoe kun je kritisch zijn? Hè? Ik bedoel, u komt daar binnen, ja. u gaat daar praten waarschijnlijk met, ja. de, met de directeur, uw collega ja. in Zuid-Soedan. U spreekt met iemand van Oxfam Novib die het allemaal begeleidt. En dan? Want ja. hoe, hoe, hoe weet u nou of het echt werkt? Ja, nou, ik krijg ook uh, sowieso mag ik een dag meelopen bij het hoofdbureau uh, van Oxfam Novib. Dus dan krijg ik ook heel veel inzage en. Ja, wat voor geld er allemaal binnenkomt en waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Dus mm -hmm. ik krijg wel meer te horen dan dat ik nu weet. En uh, ik weet natuurlijk wel wat een school nodig heeft... Dus als ik uh, op die school daar ben, denk ik, goh, denken ze hieraan aan? ze Ja, noem ze eens iets aan. waarvan u denkt, nou, daar moeten ze aan denken. Nou ja, uh, materialen zijn uh, heel simpele dingen. Er zijn toiletten in orde. Uh, ja. ja, maar denkt u niet, ik bedoel, <tie> misschien ben ik heel, uh, uh, ja. een beetje kritisch. <laughs> maar dat moet u ook zijn als kritische Nederlander. Ja. Tuurlijk zijn die schoon. En tuurlijk ligt al het materiaal daar, toch, als u komt. Natuurlijk. Ja goed, dus het is voor mij ook een, uh, een uitdaging om verder te kijken. Maar hoe kijken... gaat u dat dan doen? Gaat u bijvoorbeeld hier in Nederland praten met tegenstanders van, van ontwikkelingsorganisaties? Ja, ik, denk, ik denk dat er wel dingen gaan gebeuren. Ik heb me nu alleen maar opgegeven. Het is nu al, uh, ik zit nu voor de radio. Ik heb inmiddels al twee keer in de krant gestaan. Dus er komen wel van allerlei... Mensen op me af, dus ik volgens mij kan ik daar helemaal niet, uh, niet mee omgaan. Want er, er gebeurt gewoon van alles ja. waar ik. Uh, weer maar verder ook mensen mee die worden. zeggen, hé, hey, uh, Marcel, luister eens even goed, hier moet je op letten? Uh, heb ik nog niet uh, gehad. Maar ik weet natuurlijk pas sinds uh, een dag of vijf. Ja, dat uh, verwacht u dus, wel. Dat ja, mensen... dat verwacht ik wel. ja. ja. En uw leerlingen, want weliswaar komen die niet uit Zuid-Soedaan. Nee. Uh, maar komen wel uit, uit landen waar het natuurlijk ja. ook uh, Ja, ik heb een aantal heb ik het uh, verteld. Dat nog zeggen meer. ze? Ja, dat vinden ze geweldig. Goed zo, meester. en uh, Dat vinden ze leuk. En uh, Of ze zeggen, dan bent u de enige blanke, Dus dan vinden ze wel weer boeiend. <laughs> en hebben ik zij blanke. Nog niet, maar ik heb het nog niet uh, uitvoerig met ze besproken. Maar mm -hmm. dan ga ik nog wat doen. U wordt uh, donderdag geloof ik gebriefd, hè? Ja, klopt, ja. Um, Zuid-Soedan, daar is het bepaald niet veilig. Nee. Op dit moment. Nee. Ik, ik geloof de afgelopen maand ook 100 mensen zijn, zijn doodgaan ja, bij klopt. aanslagen. Ja, Um, vindt uw vrouw ervan? U heeft jonge kinderen. Nou ja, het was het idee van mevrouw. Klinkt een ja. beetje raar, maar zij zag het staan. En toen wisten we natuurlijk nog niet dat het in zuid sudan nee, was. precies. Dus, uh, uh, nou, ik, ik zie hier uh, het kunstwerk dat straks besproken wordt. En dat is een doodskop. Dus ik, zie, ik zit nu een doodskop in zijn ogen te kijken. Dus ja, het wordt daar straks allemaal duidelijk. Ja. Het kunstwerk van Kasper Bergen, <laughs> ja. Precies. Misschien kom er later op terug. Ja, je had het zien aankomen. Maar ja... Ik, ik weet het niet. Uh, het is natuurlijk niet, niet een gebied... Uh, wat nu nog een vreselijke oorlog is. Anders zouden ze me daar ook niet naartoe sturen. Maar uh, ja, er is daar wel heel veel gebeurd. Het is het, het jongste land van de wereld, heb uh, ik begrepen. Ja, maar kunt dus, u zich daarop voorbereiden? Op, op een land? Want hey, bedoel, u zegt het is niet heel gevaarlijk. Maar goed, ondertussen zijn er toch honderd mensen ja, dood gegaan. Ja, nou, die voorbereiding krijg ik donderdag. Want uh, ik krijg het echt een paar uur lang. Het gaat alleen maar over veiligheid. Ja, uh, ja en dat is voor mij nou ook nog even afwachten. Ja, je krijgt een soort veiligheidsbegeleiding. Uh, ja, ja. Ja, klopt. En hoe dat precies gaat, dat weet ik ook nog niet. Um, wanneer is het geslaagd voor u, deze reis? Uh, nou, ik, heb, uh, ik, ik weet niet meer met wie. Maar ik heb een, een tijd geleden een interview gelezen met iemand die in Afrika was ge geweest. En de titel was... Uh, Afrika doet iets met je. Dus voor mij persoonlijk... Uh, denk ik dat er iets gebeurt met me... als je een week, of een week in, in zo'n land rondloopt. Dat je misschien wel de rest van je leven daar... Uh, Iets aan hebt op een of andere manier. Namelijk, en, wat uh, dan? Wat, wat is ja, dat? het is gewoon een ervaring die, uh, die nooit meer iemand je kan afnemen. Mm -hmm. ik, ik, heb, ik heb wel zelf uh, rugzakreizen gemaakt met, uh, met mijn vrouw, maar uh, ja, dan neem je toch altijd uh, iets meer afstand. En nu ga je er echt uh, binnenin. Dus je wordt er echt in gegooid. Ja. Je hebt geen tijd om uh, cultureshock uh, daar meer om te gaan. Want voor je het weet bij je al. Je u moet recht. aan de bak ook. Ja. Gaat u aantekeningen maken, een dagboek? Schrijven? Ja, zeker. Kijk, ik, ik schrijf sowieso uh, al. Dus uh, ik ben nu al, nu al aan het schrijven daarover. Ja. Maar um, ja, ik weet verder niet wat er uitkomt. Misschien gaat mijn hart wel helemaal naar Oxfam-Novip straks. Of, ja, dat uh, hopen uh, ze natuurlijk. Hè. Ja, wat doen weet, zij met, met uw resultaten? Um, ze gaan dat in ieder geval in de, in de nieuwsbrief of, of, of jaarbrief, ik weet niet precies hoe dat heet. Ze gaan het in ieder geval, nemen ze het heel serieus. Ja. En, uh, het jaarverslag. Ja, het jaarverslag, daar komt het sowieso in. Dus uh, daar gaat wel iets mee gebeuren. Nou, we zijn benieuwd. En u ja. voelt zich echt oprecht, 100% vrij... nou, van nu, om ja. te zeggen wat u ervan vindt. Ja, zeker, ja. ja. Dat is ook de dat, bedoeling, uh, zeggen ze, hè? Ja, dat hebben ze echt uh, gezegd. Voorzichtig zijn, hè? Ja, ik, ik let goed op. Ik moet weer veilig thuis komen bij vrouw en kinderen. Dus. Precies, ik denk ook dat we dat waarderen. <laughs> okay. uh, dank voor uw komst. en uh, Succes dus in, in Zuid-Soedan. Marcel Dankjewel. Groeneweg, directeur van een Haagse school... gaat volgende maand naar Zuid-Soedan. En er zijn nog drie andere Nederlanders... die ook naar projecten gaan in Afrika van Oxfam Novib. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margreet Rijntjes. Jasper Berger wint de Singerprijs 2013 omdat hij op een hele persoonlijke, eigenzinnige manier steeds weer nieuwe vormen weet te bedenken waarin hij het, vooral het traditionele genre van het zelfportret onder de loep neemt. Hij uh, pendelt eigenlijk tussen de kunstgeschiedenis en, heel, en de meest geavanceerde technieken van vandaag, pendelt hij in. Dat maakt, dat maakt hem heel spannend. Hij zei de directeur van het Singermuseum Rudolf De Lorm. Hij maakte dus bekend dat Singerprijs 2013 naar beeldend kunstenaar Caspar Bergen gaat. En die zit hier: uh, Spannende kunstwerken maakt u. Ja, dat, uh, <laughs> dank, ja dank voor het compliment. Ja, uh, ja, dat is wel uh, een, een, het, het ultieme compliment ja. voor een kunstenaar. Niet? Ja, zeker, zeker. Uh, hoe, hoe komt u tot spannende kunstwerken? Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk altijd een heel proces. Maar uh, ik probeer uh, wel dichtbij de dingen te blijven die het ja, die, die, heel persoonlijk te maken. Want uh, dat, dan maakt het het spannend. Nou ja, ik probeer eigenlijk uh, zeker de laatste tijd via uh, de zelfportretten... Uh, waar, uh, waar nu aan gerefereerd wordt... Uh, steeds een andere blik te geven. Niet alleen op het zelfportret uh, zelf hè, als, als onderwerp. Uh, maar ook uh, dat te benaderen uit een heel persoonlijke... misschien mentale of politieke of uh, andere omstandigheid... die iets kunnen zeggen over een zelfbewustzijn. Of, uh, en dat, ja, dat uh, vind ik spannend. Want wat is uh, de aantrekkingskracht van het zelfportret? Want in uw geval is het niet alleen maar letterlijk een, een gezicht... Maar u doet van alles met het hele lijf. Ja, ja. nou het is eigenlijk gek, omdat in de, de beeldhoudkunst het zelfportret eigenlijk niet zo'n onderwerp is geweest zoals in de schilderkunst. In de schilderkunst was het echt een, een, is een ding, het heeft een enorme traditie. In de beeldhoudkunst uh, is dat pas uh, later gekomen, eigenlijk in de, in de, bij de moderne, uh, in de moderne tijd. En dat is natuurlijk uh, vanwege het feit dat ja, die, die beeldhouders, die, die, die konden die derde dimensie niet zien. Hè. Dus hoe, de, hoe moesten ze zichzelf afbeelden op het moment dat je. je achterkant van je hoofd niet kan zien. Hè? Ja. Dus schilders hadden een hele duidelijke, duidelijke configuratie. Maar beeldhouders niet. Dus het, het is eigenlijk ook een, een, een ont, uh, nog een stuk uh, onontgonnen on on on on on te ja. dus, uh, uh, En En um, ja, dat, is, dat is eigenlijk een van de redenen om daar te proberen te kijken of je daar je in kan bewegen. Ja, en, uh... nou, en dat blijkt uh, goed te gaan. Die prijs van u, uh, die wint u. 2 juni komt er een expositie. Ja. Dat hoort, is onderdeel van de prijs. Ja. Ja. In het Singer. Uh, en wat er ook bij hoort is dat uh, het Singer Museum een beeld van u heeft aangekocht. Ja. Ja. Ja. Voor hun beeldentuin. Wat dat, hebben ze gekocht? Ze hebben zelfportret 3. is een, een, een wat oude werk, uh, maar precies uh, hetgene wat, wat ik net vertelde. Uh, uh, dat beeld heb ik gemaakt als zijnde een schilder uh, die een zelfportret schildert. Mm -hmm. Alleen ik heb niet uh, zeg maar, dat werk gemaakt met een, met een, uh, een spiegel uh, en een ezel en met een canvas. En ik als kunstenaar transformeer dat met verf. Nee, ik heb uh, een spiegel genomen met siliconen en gips... en ik heb mezelf afgegoten. Uh, en gekeken hoe ver ik dan zou komen. Dus ik heb eigenlijk een zelfportret gemaakt zoals een schilder dat zou doen. Alleen dan in de beeldhoudkunst. En dat levert dan dit op. Ja, 3D dus. 3D. En dat is een, een vrij fragmentarisch portret, uh, uh, kan ik stellen. En wat, be wat bedoelt u daarmee? Nou, dat, dat, Je komt natuurlijk fysiek, maar tot een bepaald. Uh, want met ik, het spiegeltje, moet ja, ik me je voorstellen. Nee, ik zo had de spiegel uh, staan en de gips en de siliconen. En ik heb het zelf ingesmeerd in mijn eentje. Ja. Uh, en dat, uh, dat heeft fysieke beperkingen. Ja, u stond in uw in, in, uw, naak, in uw atelier met nou, een spiegel? Dat had gekund, uh, maar ik heb besloten mezelf als kunstenaar af te beelden. Hè, heel traditioneel. Uh, en daar had ik gewoon mijn, uh, ja, mijn atelier klofje aan, zeg maar. En uh, dat, dat heb ik uh, meegenomen in de siliconen. Is het uw favoriete werk wat ze hebben aangekocht? Uh, nou ja, ik, ik heb heel, ik heb het laatste werk wat je maakt is altijd je favoriete werk. Dus, oh ja, is het ja, zo? Je bent zo goed als je laatste kunstwerk. <laughs> ja, precies, zo is het. Ja. Ja. Maar is er, is er een favoriet behalve dan deze? Of... Ja, het zijn allemaal favorieten. Ja, noem eens ja. eentje die, die, uh, die tot de verbeelding spreekt? Nou, ik, heb een, een, een paar, ik heb één werk gemaakt waar ik heel lang aan gewerkt heb. Het is een, een, een pieta, of een, een, een, een, een werk wat geënt ge is... op de beroemde pieta van Michelangelo. Mm -hmm. um, dat was een, een, een, zeg maar, een heel langdurig uh, uh, proces. We hebben echt een jaar aan gewerkt. Dat, dat is wel iets waar, uh, wat, wat een soort monumentale tijd had... Uh, en dat, ja, dat, dat, daar heb ik goede herinneringen aan, zeg maar. En wat had dat dan met u te maken? Was uh, dat ook een zelfportret op een bepaalde manier? Nou, dit niet, want het, uh, nee. he, ik, ik maak niet alleen zelfportretten. Dit was echt uh, wat ging over, uh, over, uh, over de Pietà van Michelangelo. En ja. hoe je dat in deze tijd zou kunnen plaatsen. Uh, en ik heb daar eigenlijk alles in omgedraaid. Uh, ik heb de binnenkant, de buitenkant laten zijn. He, de, de rouw die net onder de huid zit... Zat zaten nu aan de, aan de andere kant. Uh, Dat klinkt wel moeilijk. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Want uh, wat ik gedaan heb, is eigenlijk de voorstelling van... die we kennen van Michelangelo. Uh, wat een beeld is wat over perfectie gaat. Hè, dus... Dat beeld is geniaal gecomponeerd, maar als Maria opstaat is ze 2,40 meter. He, zo, zo is dat uit verhouding gedaan mm -hmm. om die compositie perfect te maken. Uh, en ik heb dat overgenomen, ik heb modellen genomen... siliconenmallen van die modellen gemaakt... met die siliconenmallen vervolgens binnenste buiten gekeerd. En dat weer gepresenteerd. Dus wat je ziet is eigenlijk een binnenste buiten gekeerd beeld. Uh, en als je dan kijkt naar het beeld, dan, dan zie je dus de Christusfiguur liggen... Uh, op de schoot van, van ja, iemand... En, dat zou Maria moeten zijn. Alleen Maria is weggelaten. Ze is alleen, eigenlijk alleen in kleding aanwezig. Uh, en uh, dat beeld, ja, je zou het eigenlijk kunnen zeggen... Uh, uh, staat voor alle vrouwen die zitten met hun dode zoon. He, dus ja. eigenlijk voor alle religieuze geweld. Uh, nu is het zo, dat er werd aan gerefereerd door of Marcel... Uh, er ligt hier een, uh, een kunstwerk van uw hand. Ja. Namelijk een... Schedel werd er net gezegd, een zilveren schedel. Ja. Uh, dat hoort bij een project wat u net heeft afgerond. Nou, ik ben er net aan begonnen. U bent er net aan begonnen. Oké. Okay. <laughs> dat had begonnen. ik verkeerd begrepen. Ja, het is uh, uh, het Skelettenproject. Ja, uh, het Skelettenproject. Uh, ja, uh, hey, uh, ja, het is een, uh, uh, een project wat ik samen doe met uh, mijn vrouw, Annie Vroom. Het uh, uh, is. Um, uh, eigenlijk het idee was heel simpel. Uh, ik, ben, ik maak heel veel afgietsels van de huid hè, met siliconen. Uw eigen uh, huid. Maar maar ook, ook mijn eigen huid. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van nou ja, wat, wat zit er nou onder? Uh, uh, hè, wat, hè, de, de huid is natuurlijk de metafoor voor identiteit. Hè. De unieke, het is ook hetgene wat wij wat we meteen zien en wat tastbaar is. Maar daar zit, is natuurlijk een tweede metafoor voor identiteit. En dat is. Het, het, je, je, je beenderen. Dus het, hetgene wat overblijft na dat je er niet meer bent. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk een enorm beladen uh, beeld. Uh, en op een gegeven moment dacht ik, van, nou, dat, dat wil ik eigenlijk nu vasthouden. In plaats van, uh, ja, ik kan het eigenlijk nooit vasthouden als je het niet anders doet. Dus ik heb een radioloog gevraagd, jan uh, Kuiper. Uh, die uh, was uh, bereid om mij door een ct-scan uh, uh, te loodsen. En vervolgens uh, met, uh, met de fabrikant van de ct-scan zijn we uh, in staat geweest om de data die gegenereerd was door die CD-scan, mm -hmm. uh, uh, zeg maar, aan te sturen naar een 3D-printer. Uh, die dus werkelijk een driedimensionaal object print, uh, een kopie maakt van mijn eigen botten. Van uw skelet? Van mijn skelet, ja. Dus uh, wat heb ik op een gegeven moment vast? Ik heb mijn eigen botten. Ja. Heb ik bij leven vast? En? Uh, nou, dat is natuurlijk, wel, ja, uh, in eerste instantie is dat even confronterend. Ja, vertel eens. Uh, hoe dat? Hoe nou zo? ja, je, je kan het een beetje zien. Op het moment dat je, uh, moment dat je bij de Albert Heijn. een biefstukje li ziet liggen in een foonbakje. en je zou de koe ernaast hangen waar het uitkomt. dan zou <laughs> niemand het kopen. Hè? Dus, uh, uh, en dus zo is het met dat ook. Op het moment dat je die schedel vasthoudt. dan is dat eerst even heel uh, uh, confronterend. Maar aan de andere kant. Uh, hè, want uh, uh, u zei al: van... ik zie een doodskop. Uh, het, het, je zou kunnen zeggen: dit, dit is het leven. Hè? Want uh, dit is wat we zijn. Uh, en in dat hele. Het skeletonproject uh, maken een heleboel projecten die eigenlijk over het leven gaan, over nu gaan. Want het is uh, het weliswaar een skelet, maar het is juist het leven eigenlijk voor u. Precies. Uh, mensen die het willen zien, die moeten eventjes hun webcam uh, ja. inschakelen. Op radio 1.nl kun je het namelijk zien. Het is een prachtige skelet die dus uiteindelijk weer een afgietsel is van uh, dat wat uit die printer is ja, gekomen. Ja, dat klopt. Oké, okay. ja. dus en daar staan hier letters op. Of wat ja. zijn het? Ja. Tekens? Nou, het, het is, er staan een aantal referenties. Uh, ik werk heel veel met heel veel referenties naar de kunstgeschiedenis. Er staat een, een, een referentie in die gaat naar Durer. Uh, dat is een schilderij dat in 1500 gemaakt wordt door hem. En hij zichzelf schildert eigenlijk als Christus. En dat is iets wat je natuurlijk eigenlijk niet doet. Uh, en hij zegt daar eigenlijk mee van nou, ik, ik creëer als schilder, dus ik ben eigenlijk God. Hè? Dus God creëert, ik creëer, dus ik ben God. Nou, dat is, uh, die, die, uh, die tekst heb ik overgenomen... maar dat een beetje naar mezelf toegetrokken. Maar het belangrijke is eigenlijk dat, dat deze schedel... is gebaseerd op een naakte schedelreliek... die uh, op een gegeven moment gepresenteerd is door Henk van Os... tijdens een tentoonstelling. En die komt uit Frankrijk, uit een klooster. Uh, en daar is daadwerkelijk in het... In, in het bot, zeg maar, in de schedel gegraveerd. Nou, ik heb dat, dat, die patronen heb ik eigenlijk, de indeling heb ik overgenomen. In die schedel wordt eigenlijk degene geëerd van wie die schedel was. Het is een beetje onduidelijk van wie het is, maar dat is wat erin staat. Uh, wat ik gedaan heb, is ik heb eigenlijk gezegd um, uh, uh, uh, uh, uh, van nou, wie... Wie heeft deze schedel gemaakt? Nou, dat ben ik. ik ben, eh, want het lichaam is eigenlijk het enige wat je helemaal zelfstandig uh, maakt. Maar er zijn wel twee mensen die dat proces gestart zijn. Uh, en dat zijn mijn ouders. Hè? Dus mijn vader en mijn moeder. Dus mijn vader, Petrus Berger, uh, hij uh, is geboren dan en hij is overleden dan. Dat staat erin. Mijn moeder staat erin. Uh, en zij hebben dat proces gestart. Hè? Dus, uh, die, die worden, dus eigenlijk worden mijn, mijn, de, de mensen die... De, de beweging gemaakt, de hebben. ouders geëerd, eh, eh, worden je geëerd en niet ik. Hè. Dus eh, uh, daarom gaat het over het leven. Ja. Uh, uh... En hoe vonden uw ouders dat? En eh, nou, eh, één ouder kan het niet meer zien, uh, uh, maar mijn moeder die uh, heeft het nog niet uh, echt gezien, maar ze, heeft, ik, ik denk wel dat ze het leuk vond dat ze erop staat. Uh, dus, uh, maar ze, ze, ik moet hem nog. ...in fysiek aan haar tonen. Ja, ja. en ze moeten hem even vasthouden. Ja, zeker. Ja. Nou ligt er hier nog iets, kunnen ze ook weer zien op de webcam. Ja. Ik Pak hem ook vast. Ja. Uh, dat is een bot. Ja. Het bot neem ik aan he, uit de CT-scan. Ja. Welk bot is dit? <laughs> dit is uh, een bovenarmbot. Een bovenarmbot. Ja, ja. Links, rechts? Uh, het is een rechter. Ja. Uh, het is de humerus. Uh, en uh, ja, dit is, dit is een werkelijke één-op-één kopie daarvan. Uh, en... Heeft deze speciale betekenis dat hij uh, hier ligt? Nou ja, ik, ik heb hem meegenomen als, uh, om, om, als voorbeeld om ja. uh, te zien uh, dat het inderdaad zo gedetailleerd is. Hè? Ja. Maar was hij, uh, de, de hoeveelste was het bijvoorbeeld die geprint werd, dit stukje? Uh, nou nee, de, de, uh, de, de, de, dat, dat is at random gegaan. Okay. Hè? Maar dit is een, een, een bot wat je meteen herkent als een menselijk bot. Dus ja. dat, dat is, uh... En is deze ook in het zilver gegoten? Nee, dit is, wel, deze heeft een speciale behandeling gehad. Toen ik net hiermee bezig was, uh, overleed mijn vader. En die, uh, die liet mij een erfenis na. En ik dacht, uh, ja, dat moet ik natuurlijk wel goed bewaren voor later. Want uh, je weet het maar nooit. Uh, ja, dus een pensioen eigenlijk... Uh, uh en uh, nou, ik, ik had het uh, geld natuurlijk op de bank kunnen zetten, maar dat weet je tegenwoordig ook niet meer nee, <laughs> wat er met die paar... banken gebeuren. En ik was hiermee bezig en ik dacht van nou, ik moet, ik moet dat eigenlijk uh, bewaren en ik moet dat ook omzetten in iets, iets symbolisch. Dus ik kon daar exact drie kilo goud voor kopen voor dat bedrag. Deze, uh, deze bot is in goud? Uh, en die heb ik dus in goud gegoten. Uh, dus, uh, waar ligt die? Ja, hij ligt in een kluis. <laughs> ja, nee, daar wordt goed voor gezorgd. Er is een dikke deur voor. Uh, maar... Uh, ja, eigenlijk is dat, dat uh, is, ja, eigenlijk is een stukje ja, symboliek van We, mijn vader de vader in, dat, uh, in, in ja. de zoon. Ja, en daarmee is dat bot dus, uh, zeg maar, je zou het kunnen zien als een soort moderne uh, uh, uh, ja Relieken zijn meestal beenderen en die worden versierd in een omhulsel. Hier is dat omgekeerd. Hier is het. Het, het ding zelf is waardevol geworden. Uh, en is de omgeving eigenlijk... Uh, uh, dus je hebt ook de, in, dat, in die zin uh, het, het reliek uh, omgedraaid... als zijnde een hedendaagse reliek. Hè? Dus ja. een reliek bij leven. Wat eigenlijk niet kan natuurlijk. En uw, uw eigen kinderen? Want de, de, de, papa die staat daar in de skeletvorm. Ja, wat nou, vinden ze daarvan? Ja... <laughs> Die, die, uh, uh, die vinden het toch allemaal wel raar. Hè? Dus, <lacht> Wat doet hij nou toch allemaal? <lacht> Wat doet hij toch allemaal? Maar durven ze het nee, vast te pakken? Nee, maar dat is heel gewoon uh, tegenwoordig. Want er liggen van allerlei botten nu in huis. Want ik ben allerlei <lacht> dingen aan het doen. Nee, die, ja. die lopen met een rib weg. Of, uh, ja. Ja, dat, dat, uh, ja, dat is gewoon helemaal. normaal. Ja, grappig. <lacht> een groot kunstenaar. En dat uh, de prijs dus, uh, de Singerprijs 2013. Maar dat u belangrijk bent als kunstenaar, wisten we al lang. Want u bent ook uitgenodigd een aantal jaar geleden door de paus. Even ja. luisteren. 260 kunstenaars uit de hele wereld waren bij elkaar in de Sixtijnse kapel op uitnodiging van de paus. Die wilde zo de banden versterken tussen kerk en kunst. Bij de bijeenkomst waren ook drie Nederlanders: beeldhouwer Caspar Berger en de schrijvers Kees Notenboom en Kader Abdolla. Dat ja. was interessant. Ja, dat was heel interessant. Ja, wat was het meest indrukwekkend? Nou, ik, ik had er even van tevoren getwijfeld of ik moest gaan of niet, want dat was natuurlijk, ja, het, het, het, het is wel iets waar je naartoe gaat. Uh, maar goed, we gingen met z'n drieën. Ja, 2009 uh, was het hè? 2009. En uh, dat heeft een, uh, uh, op ons alle drie, uh, want we hebben het daarna over gehad, een, een verpletterende indruk gemaakt. En dat had ik totaal niet verwacht en het kwam van een hele andere kant dan ik verwacht had. En dat was natuurlijk één, omdat je in de Sixtijnse kapel zit en dan is die kapel dus ingericht. En het licht is aan en het is ja, verpletterend mooi. Maar wat het... Het idiote was, en dat had ik nooit verwacht... is dat toen die paus binnenkwam, in, met het hele gevolg... Eh, dat op dat moment de context binnenliep. Uh, en dat, uh, uh, dat maakte dat kunstwerk van Michelangelo... samen met die 250 kunstenaars over de hele wereld die daar zaten... maakte dat kunstwerk kwadratisch. Dus je, je viel, ik viel gewoon van mijn stoel af. Het dus was echt een, een, een spirituele ervaring om dat kunstwerk zo in zijn context te zien. En het tweede wat zo ontzettend uh, uh, belangrijk voor mij was om te ervaren... was dat je op dat moment realiseert is dat in Nederland... wij eigenlijk alleen maar bezig zijn met het vinden van de kern... He, dus de kern van de zaak, daarom hebben we de beelden uit de kerk geslagen. Daarom is dat, he, gaat het allemaal om het land van het woord. He? En als je daar ziet, dit is een, dit is een heel uh, toneelstuk, of uh, een heel ritueel. Uh, en dat, uh, uh, dat gaat niet meer over de kern, maar gaat over wat er om de kern heen zit. Het gaat eigenlijk om de vorm. En dat is iets wat wij helemaal niet begrijpen. Begrijpen we niet. Zij begrijpen ons ook niet. Maar ja. u heeft in zekere zin ook he, dat wat de paus wilde, namelijk de combinatie tussen cultuur en godsdienst. In zekere zin uh, is het ook uw, uw eigen spiritualiteit, uw goddelijkheid die zich uit in wat u maakt. Nou ja, de paus zei letterlijk dat uh, de, uh, hij de kunstenaars nodig heeft om het mysterie te verbeelden. Nou ja, dat, dat klopt. Doet u dat? Uh, nou ja, hij zei volgens dat, dat uh, wij ook de kerk nodig hadden daarvoor en dat dat, ben dat niet helemaal, u dan Dat weer. <laughs> ik helemaal. Uh, Goed. In geval was het een fantastische ervaring ja, zeker. en krijgt u een fantastische prijs. Nou. Heel hartelijk gefeliciteerd nogmaals. Dank je. Caspar Berger dus winnaar van de Singerprijs 2013 en vanaf 2 juni is in het Singermuseum in Lara tentoonstelling te zien. Dit was hem, de uitzending van Twee Dingen. Um, voor meer informatie en uitzendingen terugluisteren ga naar onze site tweedingen.nl. Het is nu tijd voor BNN Today. Willemijn Veenhoven, de dinsdagavond... En de rubrieken van de dinsdagavond. Dat is uh, Entertainment met Mark Koster. En ik kan je melden, we hebben een, een legendarisch rijtje mannen vandaag. Alweer? Mar ja, alweer. Je hebt altijd mannen, Willemijn. Nee, er zitten allemaal wat dames <laughs> bij, maar die ga ik niet noemen... want dan zal je de naam niks zeggen. Maar deze namen zeggen in ieder geval wel wat. Namelijk Dominique strauss Henry Schut, Luc Ickink en Frits Wester. <laughs> <laughs> niet uh, per se in de juiste volgorde. Dat allemaal na het nieuws van half negen. Hier is uh, Marjone Koekoek. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Meer dan 100 prominenten uit China roepen hun regering in een open brief op om direct een internationaal mensenrechtenconvenant te ratificeren. De oproep is gericht aan de nieuwe Chinese leiders die begin volgende maand het roer overnemen. In het communistische China is er veel aan te merken op de mensenrechten situatie. Het gebeurt niet vaak vanuit het land zelf. Moskee-internaten komen onder toezicht te staan. Dat heeft minister Ascher met een aantal gemeentebesturen afgesproken. Er zijn ongeveer 25 particuliere internaten in moskeeën, waar ongeveer 300 kinderen wonen. Ascher maakt zich zorgen over hun emotionele en fysieke veiligheid. Gemeenten moeten afspraken met de internaten gaan maken. En uitvaartondernemingen Monuta en Jarden willen fuseren. Na Dela zijn dat de twee grootste uitvaartondernemingen van Nederland. Ze denken dat ze gezamenlijk meer mogelijkheden hebben... om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen... onder meer via internet. Tot zover. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 26 februari, 2 over half negen. Goedenavond. Dunnefiel is 31 jaar oud, Turks, lesbisch en initiatiefnemer van de Turkse boot die vorig jaar heeft meegevaren in de Canal Pride. Over haar en over deze, film is een, uh, en deze boot is een film gemaakt, zometeen haar verhaal. En er wordt weer bezuinigd, miljarden maar liefst, zometeen Frits Wester. En dan is er nog een interessante man, niks met Frits Wester te maken. Dominique Strauss-Kahn, daar hebben we het over. Er is een boek over hem uitgekomen in Frankrijk. En de gemoederen lopen nogal hoog op. zometeen meteen de details. Luc, ja, nieuws over het einde van de plofkip, zometeen meteen in today's topics verder. Een actie van Transavia in Eindhoven en in Drenthe is op het vliegveld iets gevonden. Nou, rond de klok van negen uh, uur vanochtend, uh, ja, stuit een aannemer die bezig was met uh, graafwerkzaamheden vlak bij de landingsbaan, ja, die stuit op iets. Ja. En wat dat iets is, dat hoor je zo meteen na 9 uur. Nee. Ah, ties, hè. Uh, dit mijn bloed in mijn bloedje Harry Schut, goedenavond. Goedenavond, het gaat over FC Twente. Want Steve McLaren is opgestapt als coach van Twente. Op de Britse televisiezender Sky Sports bevestigde McLaren dat hij de club gaat verlaten. De club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 de club is groter dan het individu, zegt Steve McLaren. Volgens hem is het beter om de druk van de ploeg af te halen door op te stappen. Op die manier kan de ploeg verder en kunnen de fans weer achter de ploeg gaan staan. McLaren heeft er alle vertrouwen in dat FC Twente weer gaat presteren. En als nodig ook, want Twente slaagde er in 2013 nog niet in om een wedstrijd te winnen. Afgelopen zaterdag ging het nog onderuit tegen Heerenveen. Binnen Twente had McLaren nog de steun van de spelers en van voorzitter Joop Munsterman. Hij hoefde van de voorzitter dus niet weg. Nou, we hebben altijd gezegd dat, uh, tegen Steve, uh, we don't sack je. We gaan toch niet de hele wedstrijden voor het seizoen uh, een trainer uh, wegsturen. Iemand is een volwassen mens. En uh, Steve is een zeer volwassen mens en die neemt zijn beslissing. Ja, dat doet mij wel. wel. Mij wel ja. nou, ik heb net al gesproken, dus uh, maar goed. Het gaat zoals het gaat. Op de voetbalvelden was van respect de laatste weken weinig terug te zien. Reden voor de KNVB om nogmaals om de tafel te gaan... met alle partijen die in december een manifest opstelden... naar aanleiding van de dood van grensrechter Nieuwenhuizen. Vanmorgen in Zeist zijn de regels opnieuw onder de aandacht gebracht. Natuurlijk mag een trainer functioneel vragen stellen aan een vierde official of, een of zijn ploegcoach. En een aanvoerder mag ook vragen stellen aan de scheidsrechter. Maar dat is iets anders dan dat je aangeeft dat je het in woord en gebaar niet eens bent met, die, met diezelfde scheidsrechter of zijn beslissing. Ja, en dan wil je een aantal dingen wil je niet. Dat, dat Theo Jans een keer een rode kaart oploopt na een overtreding kan gebeuren. Maar het gedrag daarna, daar gaat het over. Dat Erik Pieters een keer een rode kaart oploopt, kan een keer gebeuren. Maar het gedrag daarna, dat is de kern van de discussie. Ja, en dat gedrag was afgelopen zondag na Feyenoord PSV nog niet echt verbeterd. En dan druk ik me heel zwak uit. De duw- en trekpartij na afloop heeft gevolgen voor aanstichter Jermeen Lens. De aanklager betaalt voetbal heeft hem een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing gestuurd. Dat voorstel staat nog los van de schorsing die Lens al kreeg voor zijn vijfde gele kaart van dit seizoen. PSV heeft tot morgenochtend 11 uur de tijd om op dat schikkingsvoorstel te reageren. En overigens ziet de aanklager in de beelden na afloop van de wedstrijd geen aanleiding om andere spelers te vervolgen. Dat was het voor nu. Straks meer sport ook in deze uitzendingen. Barcelona tegen Real Madrid. Halffinale van ja, de Spaanse Beker vanaf negen uur. Zeker hier vanaf 9 uur. Dankjewel Henry Schut.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 can't be true cause oh. Weekend stonden ze nog in 013 in Tilburg. Train drive-by. Radio 1, PNN Today. En de zanger uh, van de band die had stemproblemen. Net zoals Frits Wester. Frits, goedenavond. Goedenavond. Ja, we gaan het ook heel kort houden, arme man. Maar je bent nog net te verstaan. RTL Nieuws had net uh, nieuws. Het kabinet gaat volgend jaar nog eens 4 miljard extra bezuinigen. Dat is heel wat. Um, van waar is dat nu, het nieuws, uh, Frits? Ja, omdat uh, aanstaande donderdag dan uh, komen nieuwe cijfers van uh, het Centraal Planbureau. Uh, die waren steeds maatgevend voor verdere besluitvorming voor het kabinet. Uh, Nou, het plaats is nu al ja, vandaag niet zoveel met de raden. Die cijfers zullen gewoon beroemd zijn. Ja. Uh, de Europese Commissie kwam er vorige week ook al mee. Het tekort komt over 300 procent uit die een norm... Uh, nou ja, voor 2013 is daar weinig meer aan te doen. En uh, dan zullen we waarschijnlijk wel een jaartje uitstel krijgen. Uh, maar dan moet het Nederland wel laten zien dat het voor 2014 wel een enorme van doet. Nou, daarom heb ik net de afgelopen week al nagedacht over een pakketje aan maatregelen. Om ja, uh, dat te kunnen meteen laten zien, Jongens, zo gaan we dat dan uh, straks oplossen. Ja, en daar zaten die maatregelen bij die wij vanavond gedacht hebben. Zoals bijvoorbeeld, uh, het is een beetje technisch, maar dat betekent dat je de belasting schijven... Dat je die niet uh, aanpast aan de inflatie. Uh, nou ja, dat betekent dat ze eigenlijk gelijk blijven. Maar dat je sneller in een hoger tarief zit. Ja, dat levert zo'n ruim miljard op. Dat voelt hm. mensen de zorg, uh, dat die er ook niks bij krijgen. net als de ambtenaren. Dat geldt ook voor anderen in de gesubsidieerde sector. Ja, en dat uh, moet dat geld gaan opleveren. met toch wat aanpalende maatregelen. Dat moet dus bij elkaar zo. Nou, ja, tegen de 4 miljard gaan opleveren dan, hè? Ja, zo'n zo, zo 3,5-4 miljard. Uh, daar zal het tussen schommelen. Ja. Uh, maar kijk. Het is natuurlijk opmerkelijk dat het kabinet daar nu al mee komt, terwijl het eigenlijk pas uh, ja, bij de, bij de, voor de begroting het begroting volgend jaar deze zomer daarover hoeft te beslissen. Precies, van, wil, van zo, waar nu de timing dan? ja, ze, aan de ene kant willen eens laten zien, uh, willen ze niet nog een keer hele sessie in het Katzenhuis, zoals we met het met vorige kabinet hebben gezien. Met uh, zo'n hele ronde toen, toen met CDA en de VVD en uh, de PVV of de extra is. Zo van, ja, nou, wij zijn dat krachtig, maar tegelijkertijd er is al zoveel onzekerheid als je bijvoorbeeld kijkt naar het, het vertrouwen van uh, consumenten. De ja, zolang die onzekerheid maar blijft bestaan en je weet niet wat je te wachten staat, ja, dan word je nog steeds onzeker. Ja. Dan geef je helemaal niks meer uit. Ja, nu weet in ieder geval een groep waar het aan toe is, een andere groep, dat er niet zoveel aan de hand is. Maar uh, voor sommigen natuurlijk ook wel. Maar ja, dan weet je niet in ieder geval wat. En het kabinet hoopt daarmee die onzekerheid op weg te kunnen. In. Hoe eerder? En, heel belangrijk. Ja. Brussel, Brussel moet ons natuurlijk nog officieel uitstel geven dit jaar voor het overschrijden van een norm van 3%. Ja, en dan helpt het wel als je ook. Laten zien dat je voor het volgend jaar de boel op orde hebt en ja. dat daar ook een ruime meerderheid voor is in de eerste en uh, of in de tweede en straks ook in de eerste Kamer. Maar ik net natuurlijk afhankelijk is van de oppositie. Kortom, we zijn gewoon even netjes aan het doen zodat we goed in de smaak vallen bij Brussel Ja, Dat is wel belangrijk in deze. Ja. Tenminste, als je daar aan wilt blijven voldoen, en uh, Nederland is ja, uh, ja zeg niet van ja, dat Europa maar moet maar wij voldoen niet meer aan de regels. Nee, als je dat wilt blijven dan moet je het wel regelen, maar dat is een keuze. Ja, ik ga, je, ik ga je laten gaan Frits, want dit is echt... Uh, <laughs> ik, heb me... ja, ik ben gewoon heel erg gekomen. verkouden. Ik... ik kan het ook niet helpen. Heb je ook het? of wat is er gebeurd? Nee, ik ben gewoon verkouden geworden ja. van airco's en vliegtuigen en uh, auto-kamers. goed. Nou, uh, ga lekker naar bed. Neem een grokje, zou mijn vader ja. zeggen. En helemaal goed. wetenschap. Frits Wester, ja, dankjewel. Okay, dankjewel. Bye. Nou, nee, dan hoor je El Clasico. Je hoort het net al van Henry Schut. Barcelona tegen Real. Natuurlijk volgen we die wedstrijd hier op Radio 1.nl. Of op Radio 1. En wil je naar ons kijken, dat kan. Dat, dat kan namelijk via Radio 1.nl. En dan klik je op de webcam. Gaan we meteen door met Dominique Strauss-Kaan. Die uh, houdt de gemoederen in Frankrijk nog steeds bezig. Uh, hij is op zijn zachtst gezegd niet bepaald blij... met een allesonthullend boek dat morgen over hem verschijnt. Het is uh, geschreven door zijn ex-minnares, Marcella Lacoupe. Het gaat over de affaire die zij met hem had. Uh, nou is DSK vandaag naar de rechter gestapt... om dat boek uit de schappen te krijgen. Onze man in Frankrijk is Klaijs Jager. Klaijs, goedenavond. Goedenavond. Is hem dat gelukt? Het is hem uh, niet gelukt, of tenminste, we weten het uh, nog niet... En uh, het gebeurt zelden dat een boek uit de handel blijft omdat iemand uh, dat graag wil. Ja. Dus ja, de, de kans is niet groot. Nee, de laatste keer las ik was, uh, de dochter van Mitterrand die uh, allemaal dingen over ja. haar vader schreef. Dat... Het is daarna nog een keer, tien jaar geleden, nog een keer gebeurd met een uh, prostituee die de burgemeester, de toenmalige burgemeester van Toulouse van alles uh, nog wat beschuldigde. Mm -hmm. okay. Het is dus nog niet duidelijk, want de zaak loopt nog. Um, maar er, er wordt niet gedacht dat die echt daadwerkelijk uit de handen wordt genomen. Wel misschien begrijp ik dat er een soort extra briefje in, de, in het boek komt... waarin een soort van verklaring uh, staat van, van, van DSK. Hij heeft wel vanavond in ieder geval iets gezegd... tegenover journalisten Dominique Strauss-Kaan. Dat is heel bijzonder. Hij geeft bijna nooit interviews. Uh, luister even mee naar een klein vraag. Ik ben zielend, zegt hij, over het verachte karakter van dit boek. Het is allemaal gelogen wat ze beschrijft en aan mij toeschrijft. Het is een pittig boek, hè, Kleis. Ja, ze schrijft bijvoorbeeld uh, dat DSK, die ze nooit bij zijn naam noemt... er dol op was om de dikke lage mascara van haar gezicht te likken. Uh, ook zou hij in haar oor hebben gebeten, zo hard dat ze naar de eerste hulp moest. En Het probleem daarbij is een beetje dat ze zelf zegt... dat alles wat, uh, wat, wat seks betreft fictief is. Mm -hmm. En dat alles wat er verder gebeurd is, wel zo is gegaan. Mm -hmm. Kortom, je weet het niet, nee. en uh, nee. de woede van DSK is dus wel uh, voor te stellen. Ja, dit is een boek van Marcelle Lacoup, ik zei het al, ze is journaliste, schrijfster, het boek heet Bell en Bed, de schoonheid en het beest. Um, nou ja, dat staat vol met, met seksscènes en, en nou ja, allerlei zeer expliciete dingen. Um, wat is het voor een boek? Is het, is het een afrekening met hem, of wat wil ze hiermee? Nou ja, de, de vraag is of je, het, of je het serieus moet nemen... als ze zelf zegt, uh, voortdurend een spelletje speelt met de waarheid. Ze zegt, uh, uh, soms kun je met liegen uh, beter achter de waarheid komen... Uh, dan als je dat niet doet. Uh, het, het, het, is, het is merkwaardig. Ze, ze is een juriste die veel heeft geschreven over seksuele delinquentie... over verkrachting, maar ook over preutsheid en moederschap... Ze heeft vaak ruzie met feministen, over prostitutie bijvoorbeeld, want zij vindt dat vrouwen het recht moeten hebben om uh, hun lichaam te verkopen als zij dat willen. Ja. Uh, ze heeft een hekel aan moralisten, zegt ze vaak. En om die reden nam ze het ook op voor DSK toen, toen hij in uh, New York uh, vast zat. Ja. Op die manier en, heeft ze hem ook ontmoet, hè, geloof ik. En toen heeft ze hem ook leren kennen. Toen, ze, toen hij terug was in Frankrijk, is ze naar hem toe gegaan En heeft ze dus met het idee om over hem een boek te schrijven, is ze met, iets, met, met hem iets begonnen. Maar ja, en, en om, om die, met die reden dus, heeft zeven maanden een affaire met hem gehad. Zegt ze zelf, um, dat is wel een beetje een vuil spelletje, zou je kunnen zeggen. Hoe reageren de Fransen daarop? Um, Overwegend met afkeer zou ik zeggen. En men vindt uh, de, in het algemeen dat, dat DSK met, met rust gelaten moet worden. En ja? er is ook geen enkel publiek belang meer meegediend om, om, om, om onthullingen over hem te doen. Je bedoelt? bedoelt hij speelt die... geen rol meer nee. in de politiek. Ja. Hè, dus er is geen reden om, om dat, om dat nu, toch, nu nog te doen. En, en dat, dat zei DSK net zelf in het fragment hè, dat je liet horen. Uh, laat mij nou eens met rust. Ja. Nou, nou, nou las ik een stukje, ze omschrijft hem als half varken, half, half man. Uh, ja. Het gaat heel erg over zijn, over zijn seksuele driften en over hoe hij met vrouwen omgaat. Um... Ja, ze heeft een, ze, ze heeft een, een theorie over een, het varken dat eigenlijk in, in ons allen huist. Hè. In, in iedereen zit een varken. Ja. En uh, als je dat, uh, ja, dat, dat beest wil eruit... Het, het, het, het, het maakt een beetje de indruk van... een. Een wat ranzig verhaal met een literaire, filosofische zauster overheen. Ja. Zo wordt het ook wel ontvangen, hoor. Er zijn weinig mensen die het echt waarderen. Uh, er zijn een paar mensen die hebben het de meeste werk genoemd... maar dat zijn echt uitzonderingen. Ik lees nog even een klein stukje voor, want het boek is nog niet uit... maar er zijn er wel fragmenten uit en dan uh, kan je zelf oordelen. Dit schrijft ze over hem. Je deed alsof je bereid was om je bloed te vergieten voor het vaderland. Maar in werkelijkheid zou je het vaderland gebruikt hebben... om er onuitputtelijk jouw sperma over te lozen. Je zou het Elysee getransformeerd hebben tot een reusachtige seksclub. Nou ja, en uh, meer van dat soort dingen. Ja, ja. precies. Ga je het lezen? Nee, ik ga het wel lezen. Ik denk dat ik zo, zo, zo slap ben om het toch te kopen, ja. Goed. In ieder geval, uh, Frankrijk is er druk mee. En uh, Dominique Strauss-Kaan is dus aan het proberen op dit moment om het verboden te krijgen. Maar dat uh, wordt niet heel kansrijk geacht. Dankjewel, Kleisjager. Iris Dunn van de Googoo Dolls. And I give up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 moment of truth in your life when everything feels like the movies yeah you bleed just to know Alweer uit uh, 98, toen stond het op de soundtrack van de film City of Angels... de grootste hit van de Google Dolls, Iris. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Jasper S., de 45-jarige boer die ervan wordt verdacht... Marianne Vaatstraat hebben vermoord, die staat morgen voor het eerst voor de rechter. Saskia Belleman is rechtbankverslaggeefster van de Telegraaf. Die is er morgen bij. Saskia, goedenavond. Goedenavond. Het is een pro-forma-zitting, meestal niet zo heel spannend, maar in dit geval is het bijzonder, want Jasper S. is echt daadwerkelijk erbij, hè? Ja, dat klopt. Uh, volgens zijn advocaat ziet hij er tegenop als een berg, maar uh, hij zal er zijn, ja. En het, uh, ja, het is ook spannend, omdat het natuurlijk voor ons de eerste keer is dat we hem zien en ja, dat we kunnen kijken ja. wat voor soort man het is, voor zover je dat kunt beoordelen natuurlijk... Uh, bij alleen kijken naar hem. Ja. Het is niet de verwachting dat hij heel veel zal zeggen en uh, dat we morgen al heel veel wijzer zullen worden. Dus het is ook de eerste keer dat hij oog in oog staat met, met de ouders van Marianne. Ja, dat klopt. Uh, dat wil zeggen, hij komt de zaal in, hij zit in dezelfde zaal als uh, de ouders van Marianne. En ja, de vraag is natuurlijk of hij ze aan zal kijken. Ja. Je merkt heel vaak dat verdachte wordt aangeraden om even niet de zaal in te kijken als ze uh, voor het eerst de rechtbank binnenkomen lopen. Ja. Hij heeft uh, de afgelopen tijd meegedaan aan een psychologisch en psychiatrisch onderzoek naar hem. Is ja. daar iets over bekend? Nee. Nee, dat uh, hebben we wel gevraagd, zowel aan de advocaat als aan het OM, maar daar doen ze nog geen mededeling over. Mm -hmm. De advocaat heeft al aangekondigd dat hij daar ook morgen niets over gaat zeggen, maar uh, ja, van het OM weten we dat niet. Het zou dus best kunnen dat we morgen in ieder geval te horen krijgen wat de conclusie uit dat onderzoek is. Ja, Ik las wel iets vandaag van zijn advocaat, maar goed, ja, het is een advocaat, maar die zegt het is een atypische verdachte. Ja. Een prettige en intelligente man. Ja, ja, dat klopt, dat zegt hij. En uh, zegt ja. ook dat het een, een stugge crisis is. En uh, ja, Ze hebben gekozen voor een ambulante onderzoek in zijn gevangeniscel... door een psychiater en een psycholoog. Omdat zij denken dat een, een observatie in het Pieterbaancentrum... wat vrij gebruikelijk is, niet zoveel zou toevoegen. Mm. Zijn advocaat zei daarover letterlijk van... ja, het is niet te verwachten dat die man allerlei gezellige relaties zal aangaan... met andere bewoners in het Pieterbaancentrum. Dus wat kun je daar nou uit aflezen? Ja, ja. ja en, of dat voldoende zal blijken te zijn, dat uh, ho horen we misschien morgen ook. Want daar moet worden besloten of er al voldoende onderzoek is gepleegd... om de zaak inhoudelijk te kunnen behandelen. Um, dat is morgen. Um, hij heeft natuurlijk bekend, hij heeft heel snel ja. bekend. Ja. Um, ja, het is natuurlijk heel moeilijk in te schatten. Maar ver verwacht jij dat we straks tijdens de inhoudelijke behandeling... een antwoord gaan krijgen op waarom hij het gedaan heeft? Ik bedoel, Als je kijkt naar hoe snel hij bekend heeft, zegt dat er iets over? Nou, nee, dat kun je eigenlijk... Uit afleiden. Mijn ervaring is eerlijk gezegd dat bij uh, heel veel van dit soort zaken het uh, naamstaande van een slachtoffer uh, tamelijk teleurgesteld achterblijven omdat nooit helemaal duidelijk wordt wat iemand ertoe gedreven heeft om zoiets te doen. Nee. Ja, en Het is ook maar zeer de vraag of dat bij Jasper S. wel zal blijken en of hij het zelf weet. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat hij zelf ook niet begrijpt hoe hij ooit zover gekomen is. Nee, nee. Even tot slot, wat voor straf uh, hangt hem boven het hoofd? Ja, het hangt er een beetje vanaf of hij toerekeningsvatbaar verklaard wordt. Als dat zo is, dan zou hij in theorie levenslang kunnen krijgen. Dat staat op moord. Um, maar in de praktijk is het zo dat iemand die één moord pleegt... zelden meteen levenslang opgelegd krijgt. Mm -hmm. Wat je zou kunnen zeggen is dat het feit dat hij 13, 14 jaar gezwegen heeft... Ja. hem zwaar wordt aangerekend. Nou, dat zal de rechtbank ook echt wel meewegen. Ja. Uh, maar daar staat dan weer tegenover dat hij ook een strafblad heeft dat, uh, dat niet zo heel veel voorstelt. En dat kan dan weer in zijn voordeel spreken. Ja. Dus het is moeilijk te voorspellen, maar de kans dat hij echt levenslang opgelegd kan krijgt ongebruikelijk, is eigenlijk niet nee. zo groot. Nee. Goed, we gaan het zien. Morgen dus de proforma-zitting. En dan horen we in ieder geval de datum van die inhoudelijke behandel behandeling wanneer ja, dat gaat dat beginnen. We wel, ja. Ja. Ja. Saskia Belleman, dankjewel. Graag gedaan. Gewoon omdat het kan, even vooruitblikken op uh, El Clasico, Ragnar. Gewoon zomaar even uit de losse pols, begrijp ik. Ja. Nou ja, goed, dan kom je toch bij deze wedstrijd in, in kamp Nou in Barcelona uit bij de ontmoeting. Natuurlijk weer tussen Cristiano Ronaldo aan de kant van Madrid en Lionel Messi aan de kant van Barcelona. Barcelona, is er nou een kleine vormcrisis aan de hand of niet? Die wedstrijd in de Champions League tegen Milan, 2-0 verloren. Real Madrid uitgeschakeld voor de landstitel. Die beker wordt dan wat belangrijker. Want we kijken vanavond naar de tweede halve finale in de Spaanse beker. De Copa del Rey. In Madrid werd het een maand geleden 1-1. En dat betekent dat Madrid met 0-0 verder is. Dat is zo simpel als wat. Want er gaan gewoon Europese regels gelden vanavond. In een wedstrijd onder, schrijf, onder leiding van scheidsrechter Undiano Mayenko. Die ja, wat minder populair is bij Barcelona. Na het wegsturen van wat mensen dan bij Real. Allemaal van die verhalen om de wedstrijd heen. We vertellen er straks nog wel wat. Om 9 uur de aftrap in Barcelona. Tot zo, Rachna. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Anouk, er is een relletje. Wat is er aan de hand? Ja, ze wil niet komen optreden op een songfestivalfeestje. Snap ik. Want? Gewoon, het is een songfestivalfeestje. Ja, maar ze gaat naar het songfestival. Ze hoort er toch thuis? Dat is waar. Ja, en de organisatie is natuurlijk uh, laaiend. Ja, dat snap ik. <laughs> Wat voor feestje is het? Nou, het is het uh, Eurovision uh, in Concert feestje. En daar komen eigenlijk alle acts van heel Europa... komen daar alvast naartoe voor een soort van free party. Behalve Anouk. Behalve Anouk. Ik ken dat helemaal niet. Is het elk jaar? Ja, volgens mij wel. Leuk. Zo daarheen? Nee, nee. Zoek er nog een redactie uitje toch? Ja. Ja. Heel leuk. En wie gaan we bellen? De organisator. Is hij boos? Ja, nou, hij is wel teleurgesteld. Wat is dat toch met een Waarom is hij zo moeilijk? Ja, het is gewoon uh, de, de Queen, hè? Beatrix is makkelijker benaderbaar. Misschien, Misschien moeten ze die vragen. Kan die zingen? Nou, dat ben ik wel benieuwd naar. Nou, ja. ja, het is gewoon. Uh... Een moeilijk mens. hè? Marco, onze entertainmentdeskundige, die gaat zo meteen zijn. Ik vind zijn, ja, fantastisch. Echt goed zijn... dat ze het heeft gewaagd. <laughs> Heel goed. Daar <laughs> gaan we het zo meteen over hebben. Luc, wat heb jij nog? Een klein quizje. Straks gaat het in de today Topics over Frans Timmermans. En vandaar dat we een kleine quiz gaan spelen. Hij heet Wel of Geen Frans Timmermans. Kijk. Wel of Geen Frans Timmermans. Een <laughs> klein beetje gemaakt. Ja, de vraag is simpel. Hoor je hier Wel of Geen Frans Timmermans? Kandidaat 1 is... Uh... Nou, maar, uh, Ja. En Willemijn uh, denk... is kandidaat 2. Hier ja. komt hij hoor. Over 60 jaar. The Council of Europe has promoted democracy, the rule of law, and above all, human rights. Wel of geen Frans team, want... ja. Ja. ja. Ja, wel. Ja. De heeft zich als instrument de Dit is hem. Ja, Dit ook, is hem dit zeker. ook, Même aujourd'hui n'est plus divisé. Dit is ook hem ook. Ja. Ook, ja, ook, ja. ja. We Zachtig geën ja, hoor je. Ja. En dit? En, is en, en, en, en, en, en,